logisch is dat de vrouwen de opvanglocaties verlaten hebben, omdat ze daar legaal verblijven. Vandaag was de dag van de nieuwe boerenprotesten, massaal trokken de boze boeren naar Den Haag, waar Farmers Defense Force voorman Mark van den Oever vanmiddag een toespraak hield. Farmers Defense Force eiste de excuses van Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. Die hebben ze uiteindelijk niet gekregen. De boeren dreigden door te rijden naar het ministerie van Landbouw, maar werden daartegen gehouden door de politie en de ME. Daarbij is in ieder geval één persoon gearresteerd. Grote problemen hebben zich niet voorgedaan. En de gezondheid en het welzijn van kinderen in de hele wereld is in gevaar... door onder meer de klimaatverandering en ongezond voedsel. Daarvoor waarschuwen onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Dat meldt het NSC. Onder de ongeveer 2 miljard mensen halen zo'n 250 miljoen kinderen... jonger dan 5 jaar hun beoogde ontwikkelingsniveau niet. Een belangrijke oorzaak zijn de reclames met fastfood... en dranken met veel suiker die zich richten op kinderen. Dan nog het weer... In het zuidwesten en noordoosten is het vanavond bewolkt. Er is aan het begin van de avond geen regen van betekenis... maar later stijgt de kans op regen, vooral in het zuiden en westen van het land. Het is 3 tot maximaal 6 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els. 24 uur per dag de beste Aldi's op Radio Els. Elf. Dit is de Elsplaats van deze week. Ja. Dat heeft allemaal met het nieuws te maken. Wij zijn namelijk net altijd wat eerder als radio En Dat kan maar één de eerste zijn, natuurlijk. Je hoorde de Elsplaat hier bij Radio Els en vanavond ook bij Radio En in de Show Trinity en 002 345 709. That's my number, ja. Uw vrienden van Radio Emmeloord van Radio Els en natuurlijk de luisteraars via de AM1476 van Jan Chicago in het oosten van het land. En die ook nog een groot deel van Duitsland bestrijkt. Hè. Dus we hebben zelfs een Duits plaatje van vandaag. komen we zo meteen wel even aan toe. Het is vandaag alweer woensdag 19 februari van het jaar des uh, nog wat 2020. Mag ik niet meer zeggen voor Nee, daar krijgen we problemen mee als we dat zeggen. Dus dat gaan we ook niet doen. Hoe was jullie dag allemaal vandaag? Nou, hier was het eigenlijk uh, een beetje maar en kwel. Maar goed, vanmiddag uh, waren we alweer vrij. Dus uh, het komt allemaal best wel goed. Even een een beetje voorbereiden. Wij jasseren er even doorheen, zoals dat heet. Uh, wat gaan wij allemaal doen vandaag? Nou, gewoon de bekende dingetjes. Een weerbericht aan het eind van het programma. Op het half uur even terug in de tijd gaan we kijken. Ja, doen we het met de muziek ook natuurlijk wel. Maar dan even met nieuwsfeitjes uit het verleden. En daartussendoor hebben we nog wat shownieuws en nog wat andere nieuwsdingetjes. Uh, dus we gaan het allemaal wel zien. De muziek komt onder andere van Marty Wild, van Roy Black en Anita. Ja, dat is dus die Duitse plaat. Arne Jansen, Tremolo's, Doobie Brothers is dus het tweede lijk van vandaag. De Who, Harpo, Robert Long, Jimmy James. De vagabond, hoe verzinnen ze het? Merryman, Fleetwood Mac, Maar we beginnen natuurlijk met een hele wilde plaat uit 1970. Al zou je het niet zeggen als je de eerste klank hoort. 1970, hier is Jimmy Cliff in het geweldige Wild World. Goedenavond, Radio Els, de Show. Het is een wilde wereld, en dat was het ook al in 1970. Je hoorde Jimmy Cliff. De 63-jarige Debbie McKenna uit Maine in Amerika... raakte in 1973 een ring kwijt in Portland. Ruim 47 jaar later kreeg ze bericht dat haar ring was teruggevonden in een bos in Finland. Ja, echt waar. De ring die McKenna had gekregen van haar in 2017 overleden man... werd door een metaalbewerker in Finland gevonden. Door het gebruik van een metaaldetector ontdekte de man de ring zo'n 20 centimeter onder de grond. Doordat de ring een inscriptie had, kon de metaalbewerker de afkomst ervan achterhalen. Zo stond in de ring Moors High School 1973 SM. Ja, kijk van alles van denken. McKenna kreeg de ring van haar overleden man toen ze samen op deze school zaten. De Vinse metaalbewerken besloot contact op te nemen met de alumini-vereniging... geen idee wat dat is, van de Moors High School. En kwam er zo achter dat de ring aan McKenna toe behoorde. In gesprek met Amerikaanse zender RijME zegt McKenna erg blij te zijn met de vondst van de ring. Ik heb veel tranen gelaten toen ik erachter kwam. ...dat iemand hem had gevonden en de moeite had gedaan om mij terug te vinden als oh, dus mijn kennaar. Je hoort het wel eens meer, hè, dat iemand dan zijn trouwring terugvindt... ...of in de buik van een vis, dat gebeurt ook geloof ik wel eens. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Ava I'm mm you -hmm. mm -hmm. Voor Fleetwood Mac Go your own way. Ja, ik zit even niet op te letten. Ik zit even de playlist een beetje te bekijken. Maar wie dit verzonnen heeft, dat zal Els allemaal opgezocht hebben. Want uh, allerlei soorten muziek komen voorbij. Oh, maar ja goed, dat maakt het misschien ook wel grappiger natuurlijk. Zo tussen 6 en 7 als je in de auto zit, dan uh, hebben we nog wel een leuk plaatje voor je hoor. 1976, Jimmy James en de Vagabond. Now is the time. Money in the light is a young kid doll. Dat overdoen, dat gaan we overdoen. Want ik zat wel weer even vet te vet te denken, ja. We gaan wel naar 1969 toe. Ja, Merryman, hier is nogmaals Big Bamboo. Money in die Say, she won't give it. Without the tree, I won't be big. Big bamboo, bamboo. Oh, la la la la la la la la. Working for the Yankee dollar. Yeah. Now I give my lady a banana plant. She said I like it. It's elegant. You must not let it go. too Too soft to suit my taste I won't mistake a big pound de la, la, la, la, En zo is het al bijna weer 17 minuten over de klok van 6 uur geworden hier bij Radio Emelwoord. En bij Radio Els. En bij Jan Sikaak op de 1476 AM. Je luistert naar de afis We doen dat hier elke dag, dus elke werkdag althans, tussen 6 en 7. Althans, dat proberen we. Ik ben er wel eens een dagje niet hoor, als we geen zin hebben. En op de woensdagavond natuurlijk ook bij Radio Emma Lord. Je hoort uh, Merryman en de Big Bamboo. Nu wel even goed kijken, dan hoor hoor. De volgende plaat die uh, straks twee keer aangekondigd... maar ik heb eerst nog even wat anders voor je. Danny de Munk, die blaast vandaag 50 kaasjes uit. Hij is er de hele dag al mee bezig. Zeg je Danny de Munk, dan zeg je ook Siske de Rat. Die twee namen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het succes van die rol maakt dat de jeugd van de munk nogal anders verloopt dan die van leeftijdsgenoten. De taffe die ik heb meegemaakt herinnert zij hij zich in een gesprek met Bo Monden. Geen idee wie dat is hoor. Laatst vergeleek iemand de hysterie die ik als jochie meemaakte met, uh, met die rondom Justin Bieber nu. Mijn kinderen denken dat ik zwaar loop op te scheppen, maar het was toch echt zo. Het begint allemaal voor de munk wanneer hij als 12-jarige jongetje wordt gecast... voor de rol van het Amsterdamse straatschoffie Siske... naar het gelijknamige uit, uh, personage uit de trilogie van auteur Piet Bakker. Als Siske de Rat in 1984 in de bioscoop verschijnt... trekt de film meer dan 2 miljoen bezoekers. Bovendien wordt het door de munk gezongen... Ik voel me zo verdomd alleen het best verkochte nummer van dat jaar. Ja. Ah, nou, nou, hier is hij dan wel, hoor. Ja, echt waar. Jimmy James en de Vagabonds wat een heerlijke disco muziek zo op een woensdagavond bij de Radio Els en Radio Emmalloid in Dalve Show. Hier is now is the time. Now. now is the time to set things right now Now is the time, we should unite.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 ¡Gracias! time We should unite. We don't need revolutions. We just need to open our eyes. Revolution is no solution. We ought to realize. Now is the time to set things right. See the light We don't need revolutions. We just need to open our eyes. Ben je midden al aan het afwassen? Dan is dat ook wel de tijd om alles recht te zetten. Ja, ook alle kopjes en foto's natuurlijk weer recht wegzetten in het kastje. Maar ook om je ruzies bij te leggen tijdens het afwassen. We horen Jimmy James en de vagabonds. En now is the time. De Ja Ja, ja, ja, ja.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 De en keukenmeiden doen het met gegil. Af. Wat gaan ze dan doen? Ja, ja dit is een, geen 18-plus zender, hè, mensen? Ja, ja, ja. Robert Long 1986 en iedereen doet het. Ja, leuke platen, leuke platen. Ajax heeft over de laatste zes maanden van 2019... een netto winst geboekt van 53 miljoen euro. Zo heeft de Amsterdamse club vanmorgen bekendgemaakt... Het totale eigen vermogen dat steeg maar liefst met 51,7 miljoen euro... naar 2,61,7 miljoen euro. Ajax dankt de flinke winst voor een groot deel aan de opbrengsten uit transfers. Mede door de verko verkoop van Matthijs de Ligt naar Juventus voor 75 miljoen euro... en Kasper Dolberg naar Nice voor 20 miljoen... heeft de club een positieve tran transferbalans van 54 miljoen euro. Zelfs al werd er flink betaald voor spelers als Alvarez, Marin en Promé. De transfer van Frenkie de Jong voor 85 miljoen naar FC Barcelona... werd al meegenomen bij de cijfers over het eerste half jaar. Oh, ja, ja. oh wat prachtig, allermachtig hier in de show. Zometeen ga ik eens even kijken waar Els blijft met Weetje nog wel... want dat is ook bijna alweer aan de beurt. Maar eerst gaan we even luisteren naar uh, Harpo en 1975. En hier is de movie star. You feel like ...zanger weer voor mijn geest. Ja, dat was zo'n... Uh... ...ja, ik moet dat wel uitleggen met dat... Uh... ...het was een blanke, maar wel met dat hele rasta... ...zeg Het maar. ja, was wel best wel een mooi gezicht om te zien trouwens. Maar ja, in die tijd kon dat nog, hè. Lang haar. 1975 natuurlijk. Harpo en movie star. Els is er nog niet. Die moet ik even bij de buurvrouw weghalen. Staat ze natuurlijk weer te kleppen. Dus uh, weet je nog wel, gaan we naar de volgende doen. Radio Els. Ferry den Hartog. Die zal het maar hebben dat ja. je geen vrouw zegt, ik hou van jou. Nou, dat is weer een lekker Lekkere muziek hoor, van de Hoew 1989 You better, you bet. Ah ja, dankjewel Hans. Zo, even een uh, slok genomen van de thee met rum. Ja, ja, die neemt Els altijd mee samen met, uh, weet je nog wel, papiertjes zoals dat heet. Nou, dan gaan we dan maar van start. Het is vandaag 19 februari en dat is de 50ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 316. Wat gebeurde er allemaal vandaag in het verleden? We gaan eerst maar eens terug naar 1937. Koningin Wilhelmina ondertekent een koninklijk besluit waarin staat dat rood, wit en blauw de kleuren zijn van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden. Je zou denken dat is al veel langer zo. Nou, blijkbaar dus niet. Nog meer vlaggennieuws want in 1947 wordt de vlag van Drenthe aangenomen. Ja, ja. En we blijven even in Drenthe, want in 1997 bij Roswinkel... vindt een aardbeving plaats met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Vandaag was in 1946 de allereerste uitzending van het AVRO-radioprogramma Arbeidsvitamine. Hè? Volgens mij bestaat het nog steeds ergens op Radio 5 of zo, dacht ik hoor. 1674 dan. Engeland en Nederland tekenen de vrede van Westminster. Een onderdeel van deze overeenkomst was dat de kolonie Nieuw-Amsterdam onder Engels gezag komt. En zij hernoemen ze tot New York. Ja, New York hè, Nieuw-Amsterdam. Vandaag kregen de vrouwen stemrecht in de gemeentelijke verkiezingen in België in 1921. En in 1959 geeft het Verenigd Koninkrijk aan Cyprus zijn onafhankelijkheid. En vandaag in 2008 kondigt Fidel Castro zijn aftreden aan als president van Cuba nog even wat sport in 2006 vandaag Mariana Timmer wint na acht jaar weer de gouden medaille op de 1000 meter schaatsen tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn. En Thomas Edison verkrijgt vandaag in 1878 een octrooi op de fotograaf. Dan gaan we nog even naar de weersextremen toe. In 1956 hadden we de laagste etmaal gemiddelde temperatuur, min 9,1 graden. In 1989 de hoogste etmaal gemiddelde temperatuur, 11,3 graden boven nul. De laagste minimumtemperatuur was ook in 1956, min 15,5 graden. En de hoogste maximumtemperatuur, daarvoor gaan we terug naar 1990. Toen werd het 14,9 graden. Zonnetje het zonnetje het tot... Langste in 1994, 9,3 uur. En het langste kreeg je regen op je hoofd in 1954, namelijk 13 uur. Zo, we zijn weer mooi uitgekomen. Dan gaan we natuurlijk het vervolg doen hier vanavond. En dat is natuurlijk altijd na, nou, weet je nog wel. Het twee-leuk van vandaag. Twee prachtige opnames uit 1972 en uit 1973. De Doobie Brothers. Twee leuk. Nu, nu, nu. hier bij Radio Els, Radio Emmerloort in de avondshow met Ferry en Hartog. We zijn nog bij je tot de klok van 7 uur. Jorden en twee leuk like, Doobie Brothers met Listen to the Music en The Long Train Running. ja, ja. Autoweek bestaat 30 jaar. In die periode is het autolandschap flink veranderd. De liefhebberij heeft in toenemende mate plaatsgemaakt... voor fiscaal gestuurde keuzes. En de volgende generatie kijkt heel anders naar auto's. Nu.nl spreekt erover met Damien Hagen. Hij is de content director van Autoweek. Geen idee wat die functie dan inhoudt. Ze verzinnen het steeds meer nieuwe functies. Hè? kunnen ze weer geld vragen. Ik kan niet voor alle liefhebbers spreken, maar autoliefhebber blijf je in je hart, ook al maak je met je bestand soms een andere keuze. De liefhebber is echt nog niet uitgestorven, zegt hij. Over de bereikcijfers heeft hij dan ook geen klagen. Bovendien zijn er naast het jubilerende weekblad de laatste jaren alleen maar titels bijgekomen, zoals Auto Day Classics. Uh, GTO en Autoweek Campus. Nou moet ik eerlijk zeggen, luisteraar, zou je misschien verbazen, maar ik heb geen auto. <laughs> nee, ik haat die dingen. Blijven we wel even optimistisch dan toch? Ja, ja, ja, ja, ja. zullen we zegt hier En even the bad times are good. Ja, ja, ja. De AM 1224 van Radio Emmeloord en de AM 1476 natuurlijk van Jan Chicago. En anders natuurlijk gewoon via de diverse streams hè, die er in de lucht zijn. Dan kun je ons wereldwijd horen. Ja. Trummeloos uit 1967, even the bedtime times are good. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij nee, Radio Els. Zometeen het weerbericht, maar eerst even aan de Jansen en meisjes met rode haren. Meisjes met rode haren die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren. was heel mooi, ja dat is waar, maar het mooiste was haar rode haal. Meisjes met mooie haar die kunnen kussen is niet mis the cheese Kijken naar het weer wat het allemaal gaat doen. Vanavond en komende nacht trekt een gebied met motregen noordoostwaarts over ons land. De minimaal loopt uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 graden in het westen. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen overdag is het zwaar bewolkt en heel lokaal valt er wat lichte motregen aan het einde van de middag bereikt een regengebied het westen en dit trekt s'avonds oostwaarts over ons land. Daarbij kan het kortstondig hard regenen. Vanaf halverwege de avond wordt het vanuit het westen uit weer droog en klaart het op. De maximum temperaturen lopen uiteen van 7 graden op de Wadden tot lokaal 12 graden in het zuiden van ons land. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer naar hard windkracht 7. Aan zee zijn er zware windstoten mogelijk van ongeveer 75 km per uur. Dieper landinwaarts is dat... s'avonds lokaal en kortdurend ook mogelijk. Aan de noordwestkust is er... aan het eind van de middag enige kans op een stormachtige wind. Windkracht 8 met zware windstoten... tot 90 km per uur. Het is weer zover hoor. In de avond draait de wind naar het westen. Nou, zijn er dan nog buitenactiviteiten... die je kan doen morgen? Nou, we zullen even de rapportcijfers geven... Barbecue weer is een 2 fietsen een 4 golf een 6, vissen een 7. en zelfs meneer Hans. Bank zijn wandelweer krijgt slechts een mager zesje. Nou, de Duitse platen, ik had hem beloofd, ja, ja, ja. Hier is uit 1971 in de officio Roy Black en Anita. Dat beste aan de dag, dat zijn die pauzen. Dat is al in de schoenen. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann ist sogar auf unsere Lehre froh. Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind die Fein und keiner sagt mir, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, wenn man sagen wir, Groß und klein, du kannst das du kannst ihn dich an allen freuen und, und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön bist du der Welt. Möcht met de Wolken ziehen in ferne Länder. Ik zie mal gern auf einen Krokodil. Die Welt wird immer kleiner en die Wünsche riesengroes. Warum nu schauw wie scho is, ook een Frosch in Moos? Dat schönste im Leben is die Freiheit. Dennis Wandelman wil Hurra! Schön is het, auf de Welt zu sein. TV Ja, dat deze plaat een hit was hier in Nederland. In 1971 lag dat nog best gevoelig, hoor. Duitse platen in de top ja. Toen zat de Tweede Wereldoorlog natuurlijk bij een hoop mensen... nog vers in het geheugen. Maar het is natuurlijk een pracht plaatje. Roy Black en Anita. Zo is es auf der Welt zu zijn Hoe zeggen we dat zonder schoolopleiding? Ik heb nog maar één vocale, geloof ik, voor je. Want het is al, inmiddels alweer bijna vijf voor zeven geworden... hier bij Radio Als Radio. En Lord in de Abba Show...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 is to show you. Tot zover de happy eh, eh, app van Martin Wilde uit 1968. Programma zit er weer op voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer met de Hava als alles goed gaat. Ik ga het hier eh, straks lekker aan de groene rappers. hey, Ik heb het wel weer gehad voor vandaag. We gaan lekker om op de bank. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond. En wat de Show betreft graag tot morgen. Hoi. Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Goedenavond. De Arbeidsinspectie wil een verbod op maaltijdbezorgers onder de 16 jaar. De inspectie is van mening dat het werk te gevaarlijk is om onder tijdsdruk te werken, geldhandelingen uit te voeren en in onveilige verkeersomstandigheden te werken. Om die reden wil de Arbeidsinspectie een wetsaanpassing die ervoor zorgt dat het bezorgen van maaltijden niet meer langer onder lichte arbeid valt. Wetenschappers over de hele wereld maken zich sterk om complottheorieën te ontmantelen omtrent het nieuwe coronavirus... Er is een theorie gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet... dat het coronavirus zijn oorsprong niet in dieren heeft... maar in een Chinees laboratorium. 27 auteurs maken zich nu sterk om de samenzweringstheorie te veroordelen... en zij verwijzen naar wetenschappelijke studies in meerdere landen... die de genetische samenstelling van het virus hebben geanalyseerd. Den Haag staat op de derde plaats in de lijst van meest leefbare steden in Europa. Eindhoven staat vijfde, Amsterdam zevende en Rotterdam bezet de twaalfde plaats... net als vorig jaar... Dat meldt het AD. Op een gedeelde eerste plek staat Kopenhagen en Birren. De lijst is samengesteld door een consultancybureau dat jaarlijks de leefbaarheid toetst aan de hand van bijvoorbeeld de beschikbaarheid van goede gezondheidszorg, toegang tot sociale voorzieningen, luchtkwaliteit, de politiek en infrastructuur. Uit de lijst blijkt ook dat Noord-Europese steden aantrekkelijk gevonden worden voor experts. Dan nog het weer.